En uh, wat zegt uh, Hille ervan? Je hebt het beloofd, Hille. Je hebt het beloofd. Hille, wat zeg je ervan? Het is beter voor Japke als ze goed wordt verzorgd, Hille. En bij wie kan ze er beter zijn dan bij Kijkerboer? Zullen we het dan maar doen, Hille? Maar zeg geen ja als je er helemaal tegen bent. Alsjeblieft, daar. Goed dan. Als het voor kijken tenminste niet te veel is. We doen het graag, Hille. Ik hou er niet van om anderen met mijn zorgen lastig te vallen. Dat begrijp ik heel goed. Maar Japke is niet alleen jouw zorg. Het is de zorg van ons allemaal. Nou, kom mee dan, mensen. Dan kun je Japke zo naar jullie huis dragen, Arjen. Oh, met gemak, dokter. ...met het grootste gemak. Arjen, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het achttiende... En laatste deel, de ring is rond. De ziekte mogen dan in hevigheid afnemen. Er moet om Japkes leven de eerste week gevochten worden. De koorts loopt snel op, tot de uiterste hoogte. Japke neemt snel in kracht af. Elke nacht wordt er bij haar gewaakt. Japke zelf werkt flink tot het weerstaan van de ziekte mee. Bijna geen klacht komt over haar lippen. Een gevoel van diep geluk geeft haar kracht. In het begin van de derde week mag ze naast haar griesmeelpap... al een dun sneetje brood met een zacht gekookt eitje eten. Zo. Heeft het gesmaakt, kleine? Ah, oh, en of het gesmaakt heeft... En ik zal jullie meteen eens wat zeggen. Ik ben ook helemaal beter nu. Oh, hoi, dat schepsel is. Ze heeft de eerste gekookte eitjes sinds een week op. Meteen voelt ze zich al beter. Ja. Hé, nee, Japke. Tussen beter worden en beter zijn, dat is nog een groot verschil. Voorlopig blijf jij nog maar goed uitrusten. Mm, alsof jij zo lang hebt uitgerust. Na jouw, uh, jouw avontuur daar in die reddingshut. Tj Jongen. Ze begint al praatjes te krijgen, Mim. Zullen we er meteen maar naar de stal dragen om de koeien te melken? Ja, ja. Maar eerst gaan hier nu de luiken dicht. En ga die praatjesmaakster een uurtje heerlijk slapen. Ach, Mim. Maar ik bedoel, kijk... Lieve schat, jij mag best Mim zeggen, hoor. Maar dan moet je wel helemaal doen wat Mim zegt. Kom mee, mensen. Patiënt moet rusten. Ja. Kom mee, Arjen. Dag liefste. Slaap maar lekker. Ja. Tot dadelijk, hè? Tot dadelijk. Jiltje? Jiltje? Ja? Kom nog even. Wat is er? Je moet even heel goed naar me luisteren. Zeg het maar. Op mijn kamertje bij Ta... ...staat onderin het kastje bij me met een blauw doosje. Daar zit mijn spaargeld in en dat moet jij ophalen. Ik jouw spaargeld ophalen? Wat moet je hier nu met geld? Nou, luister dan. Met dat geld moeten jij en Laas naar horen gaan... ...en dan moeten jullie daar precies dezelfde ringen bestellen als die jullie hebben. Oh. Nou, goed. Dat doen we. Maar, maar hoe zit het dan met de maat van die ringen? Oh. In dat doosje zit ook een ringetje van mij. Arjen denkt dat ik het kwijt ben, maar ik heb het toch nog. Oh, nou, nou ja, dat doet er nou niet toe. M maar dat ringetje, dat is precies mijn maat. En wat Arjen betreft, die heeft dezelfde knuist als Laas. Dus dat is voor jou gemakkelijk genoeg. Jiltje, kom je? Ja, ik kom eraan. Goed hoor, Japke. Ik zorg ervoor. Ga nou maar lekker slapen. En nog één ding, Jiltje. Luister. Er moet een datum in die ring worden gegraveerd. 22 maart. Dat is de dag dat Arjen mij naar het kooihuis heeft gedragen. Ah, lieve schat. Die datum komt erin te staan, hoor. Dat verzeker ik je. Kijk, Klaas, hier had ik nou zo ongeveer het nieuwe kooihuis gedacht. Tjonge, je hebt het al uitgepaald, zie ik. Nou ja, zo'n beetje. Mooi vlak terrein, goed uitzicht. De, wat vind je van de plek? Ver genoeg van de duinen? <laughs> ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, ik wil tenminste niet dat onze kindskinderen weer met hetzelfde probleem komen te zitten. Met al dat zand. Nou, als het zand helemaal tot hier zou komen... Dan zouden bijkans op heel Skilge geen koe meer kunnen grazen. Maar wat vind je nou van de plek? Ik heb achter het zuidburenland ook nog een mooi stekkie op het oog. Daar kunnen we zo wel even gaan kijken, maar dit lijkt me niet gek. Niet gek. Ik vind het uitstekend. Mooi in de muurten. Goed grasland voor de paarden en mooi uitzicht op horen. Nou, dit lijkt me uitstekend, hoor, Arjen. Ja, dat dacht ik ook. Ga morgen met Mim kijken, maar ik wilde eerst weten... Wat jij ervan vond. Nou, mijn zegen heb je. Mijn handen jeuk om hier in het werk te gaan. Om hier eens even een fort van een huis neer te zetten dat de eeuwen zal trotseren. Zo mag ik het horen, Laas. Wanneer dacht je het huis klaar te hebben? Nou, ik wil niet veel zeggen, Laas. Maar voor de najaarsstormen moet de rook al uit de schoorsteen komen, hoor. Oh, dat wordt aanpoten. Ja. Ach, man. Heel skill gekomt helpen. Reken daar maar op. Ja, daar twijfel ik niet aan. Als je niet oppast, lopen ze elkaar nog in de weg. Maar, eh, Zullen we het dan maar doen, Arjen? Wat doen? Nou, wat Jiltje heeft voorgesteld. In het najaar trouwen. Alle vier op dezelfde dag. Ja, dat vind ik een goed idee, Laas. Maar één ding. Ik moet het er eerst nog met Jap over hebben. Ik spreek niks meer af. En ik beloof niks meer zonder er eerst met Japke over gesproken te hebben. Heel verstandig, Lief. Heel verstandig. Laas? Laas? Laas is er niet, Arjen. Hé, hey, Japke. Zit je hier zomaar in je eentje? Ja, het is hier zo lekker rustig. Oh, wacht. Ik doe het raam even open. Het is zulk heerlijk weer. Zo. Kan ik iets voor je doen, Famke? Ja. Kom maar eens lekker bij me zitten. Nou, ik ben met Mim wezen kijken naar de plek voor het nieuwe kooihuis... en Mim was er heel tevreden mee. Mooi. Nou wordt het ernst met het nieuwe huis, Japke. Met ons nieuwe huis. Fijn. Oom Siebe komt me volgende week helpen met de tekeningen. En dan beginnen we met de afbraak van dit huis... Tenminste, als jij zover bent dat je weer naar je taart terug kan. Oh, maak je over mij maar geen zorgen meer, Arjen. Ik voel me weer zo sterk als een beer. Ik zou mijn mouwen wel willen opstropen om weer aan het werk te gaan. Oh, rustig. Rustig, alsjeblieft. Loop nou maar niet al te hard van stapel. Zeg, ik zou eigenlijk wel eens een wandelingetje willen maken. Ach, naar de eendekooi bijvoorbeeld. Oh, zou je dat al kunnen? Ach, natuurlijk. En het is heerlijk weer, dat zei je zelf. Nou, dan doen we dat. Wacht, ik pak de omslagdoek van Mim. Ja. Zo, een beetje warm inpakken. Oh, ja, lekker. En dan gaan we. Kom mee. Zo, voorzichtig maar. Ja. Ah. Heerlijk. Voor het eerst weer buiten. Heerlijk. Zo. Ga hier maar zitten. Het is nog een oude rieten stoel van mijn vader. Ah. Het is toch mooi, Arjen. Zo rustig. Ik heb de boel hier vorige week helemaal opgeknapt. Mm. Samen met Siebe Buren. Siebe. Hoe gaat het met Siebe? Oh, heel goed. Hij gaat volgende maand al trouwen. Wat? Siebe trouwen? Ja, met zijn Geertje. Oh. Hij gaat bij zijn vader inwonen. Hij, hij is jou al helemaal vergeten, hoor. Ja, zo gaat het met de heren der schepping. Meneer wat ik je nou toch eens vragen wilde. weet jij eigenlijk wat er van mijn zilveren ringetje geworden is? Uh, uh, jouw zilveren ringetje? Uh -huh. Nee. Heb je het dan niet opgeraapt toen ik het op de grond had gegooid? Nou, uh, nee, eerlijk gezegd niet. Maar het werd ook ineens zo'n noodweer. Oh. Maar... Ik wil nog wel eens gaan kijken, hoor. Of het daar nog ergens ligt. Oh, nee. Nee, het is niet zo erg goed. Arjen. Arjen. Ben je nu tevreden? Ik tevreden? Hoezo? Natuurlijk ben ik tevreden. Ik ben één en al tevredenheid... Wil je nu dus niet meer naar zee toe? Ik naar zee? Uh -huh. Ik krijg mijn eigen huis, mijn eigen land. Mijn eigen goede lieve Famke. En die draag ik in het nieuwe kooihuis. Nou, wat willen mensen nog meer? Ga je nu dan niet meer dwalen? Dwalen? Hoe bedoel je? Nou ja... Je, je, onzekerheid. Hoe, hoe, hoe kwam het nou toch aan je? Ja. Hoe kwam het nou toch dat je me zo liet zitten? Tja, ik voelde me echt onzeker, Famke. Onzeker, dat is het woord. Een Famke voor het leven voor je hele leven, dan, dan, dan moet je zeker zijn. Ik wou niet half, half. Het was een tijdje zo raar met me. Net alsof ik uit twee Arjen's bestond. Of dat nou door jouw taak kwam, of eh, uh, of, of, door Siebe, of eh... Uh, door een ander Vamke? Tja, misschien ook. Maar ik wist niet, ik wist niet dat ik zoveel van je hield. Weet je het nu wel? Mijn oh, lieve, lieve vanke. Ja, nou weet ik het wel. Nou weet ik het voor altijd. Oh, mijn feintje, mijn feintje, mijn ventje. Oh. het is gek, maar ik ben achteraf toch zo blij dat ik ziek geworden ben. Nou, maar ik ben toch nog veel blijer dat je weer helemaal beter geworden bent, mijn en dat ik voor je zorgen kan en voor je zorgen mag. Oh liefste, liefste, ik hou zo van je en ik van jou. Kom maar mee, we gaan weer terug naar huis. Japke, Japke, er is een pakje voor je aangekomen. Wat? Een pakje voor mij? Ja, Klaas de Postbode heeft zojuist gebracht. Ik haal het wel even van binnen. Ja. Japke, ga hier maar lekker in het zonnetje zitten. Ja. Zo. Ja. Heerlijk. Kijk, dit is het. Oh, wat is dat voor pakje? Wat zou het en waar zeggen? komt het vandaan? Het komt uit Horen. Meer wist Klaas ook niet. Uit Horen. Voor Japke, roos staat erop. Oh. Nou, ik zou zeggen: Maak maar open Japke. Ja, weet jij er dan niks van? Nee. Echt niet. Heus niet. Oh, nou ja. Eens dus even kijken dan maar hè. Een doosje. Een mooi doosje. Wat zou daar nou in zitten? Ja, wat zitten jullie hier gezellig in het zonnetje? Er is net een pakje voor Japke gekomen, Jiltje. Een geheimzinnig pakje. Maak dat doosje nou open, Japke. Ja, ik ben toch zo benieuwd. Ach, oh, kijk nou toch eens. Twee ringen. Twee gouden ringen. Oh. Geef jij je hand te zaaien? Zo, eens even kijken of die grote ring. Ja! Ja, die grote ring past precies. een De kunst. Oh. Dezelfde knuws als die van Lauw. Ja, maar die andere ring dan? Past die ook, Jiltje? Nou, eens even kijken. Probeer het ja, maar. Je weet je hand, ja. ja. Ja, die oh. past ook Oh, bestaat het. Ja, maar hoe kan dat nou? Ja, kan dat nou? Heeft... Oh. Wacht eens even, jatten. Dan ja. kan er maar één zijn. Hey, hij krijgt het eindelijk door, Japke. Japke, heb jij... Ja, Arjen, dat heb ik nou eens geregeld. Dat als ik op jou had moeten wachten. Ja, nou zit je eraf vast, mannetje. Ja. Hé, hey, hey, hey, hey, wacht, hey, wacht eens even. Huh? Kijk. Er zit nog een ringetje in dat doosje. Ach ja. Maar, dat is jouw zilverhukken. Ja, die knuis voor jou was makkelijk genoeg, Arjen. Maar voor de maat van Japke moesten we een ander ringetje hebben. Ja, maar... Dat ringetje, dat had je toch... Ja, ik heb dat ringetje laatst wel weggegooid. Maar ik heb wel heel goed gekeken waar het terecht kwam. En toen ik wegliep, heb ik het toch maar meegenomen. Oh, zo, zo die je bent. Oh. Dat je me zo even in de ene koor nog naar dat ringetje hebt gevraagd. Ja, je ziet het Arjen. Komen oh. moet je nooit helemaal geloven. En nou heb ik nog een voorstel. Arjen, luister. Hè? Jiltje en Laas gaan in september trouwen. Ja, en wij ook. Wat? Op dezelfde dag. Hoe weet jij... <lacht> dat was wat ik juist wilde voorstellen. Hoe weet jij nou dat nou, ik dat... Daar heb ik het al met Laas over gehad. Dat hebben wij al afgesproken. Wat? En dat achter mijn rug om. Oh. Beloof oh. me, Japke. Als het erop aankomt, dan zijn mannen nog minder te vertrouwen. <lacht> dochter weer eens opzoeken? Ja, hoe gaat het met haar? Goed hoor, Hille. heel goed. Hmm. We kunnen het niet beter wensen. Ze is zich aan het aankleden, het komt zo buiten om koffie te drinken. Ik zou zeggen, kom er even bij zitten, man. Ik kan het me niet permitteren om rustig buiten koffie te gaan zitten drinken. Nou, ik eigenlijk ook niet, want ik heb ook zo wel het een en ander te doen. Hè? Arjen en zijn naar de uithoek om steen op te halen voor het fundament van het nieuwe huis. Die zijn gisteren uit Friesland aangekomen. Zo, zo Ja, zo gaat dat, hè. nou Maar uh, tien minuutjes om koffie te drinken, dat kan er nog wel af, hoor. Ga toch zitten, man. Je moet toch even op Japke wachten. Nou, uh, eventjes dan. Eertje, we hebben een gast. Breng nog een kopje koffie. Jo. Nou, we mogen allemaal wel dankbaar zijn, hè, Hille, dat ons Japke het gehaald heeft. Dat ze die smerige ziekte heeft overleefd. De Heer heeft haar willen sparen. Daar moeten wij dankbaar voor zijn. Goedemorgen, Hille. Hoe bent u die nieuwe gast? Alsjeblieft, een lekker kopje koffie. Dankjewel. Zeg, Mim, Arjen heeft gevraagd of ik de lokeende in de kooi zou willen voeren. Dan ga ik dat maar even doen, hè? Ja, hoor, dat zou ik maar doen, Eertje. Ja. Dag, Hille-Roos. Tot ziens. Dag, uh, Amke. Hille? Nou, we hier toch zo met z'n tweetjes zitten. Wil ik nog één keer terugkomen op het Zuidburenland. Het heeft geen zin om daar terug te komen. Maar iedereen is op het ogenblik al beter met de uitzaai, Hillen. En jij laat het land maar braak liggen. Kijk, weet wat ik gezegd heb. Maar wat denkt Hille dan met het land te doen? Het is goed land. Het is toch zonde om daar niks mee te doen? Hille is toch ook boer? Natuurlijk ben ik boer. Ik ben een betere boer dan wie ook. Nou dan. Ik, uh, ik heb dat land nodig voor de bargen. Ik ga daar winterkoren zaaien. Oh, nou ja. Maar ja, ik kom er haast niet aan toe hè, om dat te doen. Ja, als de zaken zo staan, uh, dan wil ik wel een laas en arjen vragen of ze op een avond dat zaaien. Je... Geen denken aan. Jullie van het kooihuis hebben nog veel te veel van mij gedaan. Zo je wilt, Hille. Nou, ik ga eens kijken waar Japke blijft. Ze weet natuurlijk niet dat jij er bent. Wacht, kijk je. Wat is het? Neem jij dat weer terug. Wat terug? Dat land. Dat Zuid-Dureland. Tja, dan moesten we maar weer ruilen, Hille. Jij jouw grasland terug en wij ons bouwland. Goed. En mocht je koren tekort komen voor de varkens. Ik kom dan... geen koren tekort. Ta, bent u daar? Ik kom zo beneden hoor. Nou, dan ga ik maar eens voor de kippen zorgen. Ta, kijk eens naar mijn hand. Die ring had ik al gezien. Weet je dat bedoelt? Ja. Ja, we zijn nu verloofd, Arjen en ik. En we, we trouwen van de herfst. Gelijk met Laas en Jiltje. Zo de heren het wil. De heren willen het, daar, Dat weet ik zeker. Je zit anders niet bij de heren aan tafel. Dat is waar. Dat is waar. Maar Ta ook niet. Of daar, beter gezegd, misschien zitten we wel allebei aan die tafel. Ik dan natuurlijk helemaal achteraf. Maar daar zit, dat moet daar zelf maar uitzoeken. Ja, ja, maak er maar wat van. Maar het is ook de vraag of Arjen maar wil. Wat? Hard werken bedoel ik, alle dag, als boer. Oh, maar dat wil hij daar, heus, En dat doet hij ook. Hij is nu met Laas hard bezig aan het nieuwe huis. Hij werkt dag en nacht daar. Nou ja, laten we maar zien wat er van komt. Ik kan er niks meer tegen doen. Nog koffie? Nee. Nee, dank je. Maar uh, even wat anders. Ik, eh... Uh, Pijt Bakker had een mooi merrieveur te koop. Dat heb ik gekocht. Wat? Heeft daar dat gekocht? Ja. Maar waarom? Daar heeft toch helemaal geen paard nodig? De Bruine wordt te oud. Wat? De, de Bruine oud? Ja, wat bedoelt daar nou? Dat zeg ik toch. De Bruine hier wordt te oud. Kojuis hier, heeft een nieuw paard nodig. Dat heb ik gekocht. Maar... ...met hier we jou gedaan hebben. Taar. Daar, hebt u voor hier een paard dankbaarheid? Oh daar, Oh lieve, lieve. Nou, lieve, nou kalm. Uh, kalm. Kalm. Oh, kalm met je. Oh, lieve, lieve daar. Pappen, Arjen? Graag, Mim. Jij, Laas? Ja, geef mij ook nog wel wat. Ik hoef niet meer, Mim. Het doet me toch wel wat, hoor, zo'n laatste avond in dit fijne huis. Het is voor het ja. laatste dat we hier nog samen zijn. Tja, maar één keer moet het de laatste zijn. Ja, Laas, zo ben jij. Jij neemt wat het leven je brengt. Maar voor mij weegt het afscheid zwaarder dan ik aanvankelijk dacht. Ja. Er hangen hier herinneringen van geslachten. Nou gaan we dit huis verlaten. Ik had nooit kunnen denken. Maar wat praten jullie nou raar, mensen? We verlaten dit huis niet. We blijven in dit huis wonen. Dit huis wordt gewoon verplaatst en op eigen grond weer neergezet. We blijven op eigen bodem, Mim, in, in ons eigen huis. Ja, ja hoor Arjen, je hebt gelijk. We worden een beetje te overgevoelig. Dit huis zal vallen, maar onder zeer een zegen zal een nieuw huis voor ons verrijzen. Ik herinner me nog heel goed een mooi gezang. Dat was wel het lievelingslied van jullie grootmoeder. Ik heb te vaak horen zingen. En het past ook heel goed op onze verhuizing naar het nieuwe kooihuis. Maak gij ons huis tot uw woning. Keer zegenend tot ons in, o God. Want waar gij woont, daar zijt gij koning en legt uw gave in elk gebod. De gader buigen wij voor uw wil, dat maakt eerst vrij en sterk en stil. U hebt geluisterd naar het laatste deel van onze hoorspelserie Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van... Truus Dekker, Jan Borkes, Corrie van der Linden, Frans Kokshoorn, Frans Vaassen, Ingrid Heinsius, Wim de Meijer, Nelke Knechtmans, Kees van Ooyen, Joop van der Donk, Hans Hoekman en Jan Willem ten Broeke. Technische realisatie, Gijs van den Heuvel en Wim de Kok. De regie was in handen van... Frizo Cox